Andere hits waren Surabaya, Simerino en Paradiso. Alleen al in 1963 ontving ze vijf gouden platen... goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Vorig jaar trad ze voor het laatst op... op een gala ter gelegenheid van de 100 ste geboortedag van Johnny Hoes. Hij was de man die van de Duitse schlager Heissa Zand... de Nederlandse bewerking maakte. Anneke Kreunlo was 76 jaar. Het Belgische pretpark Bobbiaanland in de buurt van Turnhout blijft vandaag dicht. Volgens het pretpark is dat om veiligheidsredenen. Volgens de VRT is op camerabeelden te zien dat een gemaskerd iemand... met een rugzak vannacht dingen heeft achtergelaten in het park. Onduidelijk is wat het zijn. Bij de ingang van het park stonden vanmorgen veel mensen die naar binnen wilden... en op het parkeerterrein en in de omgeving staan inmiddels lange files. VVD-prominent Hans Wiegel haalt uit naar de top van zijn partij... Hij vindt het dom, onbehoorlijk en onverstandig dat Eerste Kamervoorzitter Broekers Knol volgend jaar het veld moet ruimen. Volgens Wiegel neemt de partijtop daarmee het risico dat de VVD het voorzitterschap van de Eerste Kamer kwijtraakt, zei hij in WNL op zondag. De oud-minister zei verder dat hij niet enthousiast is over afschaffing van de dividendbelasting.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 E mi hai in fondo scusa, tu che dai? Mi ho venuta una pensata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è una risata.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 Een hete zomer met GFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Your funky stuff show up. Get up, stand up, start your funky stuff, show up. Un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura.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 De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. De reine, la reine, de reine. La puissance et la gloire. Dans les siècles des siècles. Van zon, zee, Zandvoort en zee. i've been watching you, a la la la long, a la la la long, long, long, long, long, long, long, come on. I'm Who's doing what, why, when, and who? Up a creek with no canoe. Watch out for the man for all season. and leaves them alone, so alone. But see if it From the House of Lords, saving not the brides, commoners and landed gentry. His word. Is with a brunette or blonde baby it's so elementary for the men never stop your life with one stare see the film you'll know how it goes but this ain't no fiction just check the nation. quit pro quo approach I'm laughing.